Jobboot met het Nationaal. Journaal. De Nijmeegse Vierdaagse Feesten gaan dit jaar urine inzamelen van de bezoekers. Bij elkaar zal dat zo'n 30.000 tot 50.000 liter zijn, denkt de directeur van de feesten. De urine zal worden gerecycled tot meststof, die vervolgens in de landbouw gebruikt kan worden. De bezoekers van de Vierdaagse Feesten drinken veel alcohol... maar uit test is gebleken dat urine met alcohol ook geschikt is voor hergebruik. De Nijmeegse Vierdaagse Feesten zijn van 18 tot en met 24 juli... en worden georganiseerd vanwege de wandelvierdaagse, waar zo'n 42.000 mensen aan meedoen. Het noodwonds ESM heeft een nieuw verzoek van Athene gekregen... voor financiële steun. De Grieken vragen drie jaar steun en beloven in ruil daarvoor hervormingen. Nog onduidelijk is wat die hervormingen precies inhouden. De Grieken zeggen morgen een inhoudelijke onderbouwing te zullen geven voor hun verzoek. Gisteren bleek dat Griekenland tot en met morgen de tijd heeft om met gedetailleerde voorstellen te komen om de schuldencrisis op te lossen. Zondag is er een beslissende EU-top over Griekenland. In Utrecht zijn twee kleine apen gedumpt. Ze zaten in een doos die was achtergelaten voor de deur van een medewerkster van het huisdierenmeldpunt Utrecht. Het zijn penseelapen die in het wild voorkomen in Brazilië. Ze waren gestrest, maar zijn inmiddels weer rustig. Ze worden naar een vestiging van het zichting AAP gebracht. Op een afgelegen eiland in de Grote Oceaan... zijn de stoffelijke resten gevonden van 36 Amerikaanse mariniers... die daar in de Tweede Wereldoorlog tegen Japan hebben gevochten. De mannen werden gedood tijdens de slag om Tarawa in 1943. De mariniers worden deze maand naar de Verenigde Staten gebracht. Daar zullen ze worden geïdentificeerd... Op het eiland liggen vermoedelijk nog de resten van honderden omgekomen Amerikaanse militairen. Het weer overwegend bewolkt en geregeld buien. Ook af en toe wat zon, vooral in het noordwesten en op de Wadden. Vanavond neemt de buiigheid af, temperatuur 18 tot 20 graden. Morgen eerst weer buien, maar in de middag wordt het droog. Het blijft wel onder de 20 graden. Vrijdag en zaterdag weer volop zon en flink warmer. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A2 Eindhoven Maastricht voor Maastricht 3 kilometer. Na een ongeluk op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de afrittein Muiden 2 kilometer. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer kan beter omrijden via de A4 en de A10. Tot zover de verkeersin... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 las que me quedan y las noches que aún no llegan yo le pido signos de mis hijos y los hijos de tus hijos a Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte para siempre yo quedarme un segundo más de vida yo a le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este corazón a dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días a dios le pido TV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 está casando, tú no sabes lo que estoy esto te te cuéntame tu despedida para mí vuelo cena que te llevo a la luna y yo no subeas de la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 Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zamfoord en Zombie. To be flawed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 To be fly Every time I tried to keep myself dry, but did I have too much? If I could do it again, would you believe what I said? That I still one matter of?